De nieuwe Vlaamse alliantie, die streeft naar een onafhankelijk Vlaanderen, boekt een enorme winst en gaat waarschijnlijk van 8 naar 31 zetels. De Waalse Partij Socialisten is daar fel tegen. Die partij haalt in Wallonië meer dan 35 procent en wordt met haar Vlaamse zusterpartij de grootste combinatie in de Belgische Tweede Kamer. De Vlaamse en Waalse winnaars willen met elkaar samenwerken. De Alkmaarse bromfietser die vorige maand dodelijk werd aangereden door de politie... werd niet achtervolgd door een politieauto. Uit camerabeelden blijkt dat de twee elkaar juist tegemoet reden. De agent was op weg naar vernielde bushokjes. De bromfietser kwam daar juist vandaan en gold als mogelijke verdachte. De twee botsten frontaal op elkaar. Onderzocht wordt nog hoe dat kon gebeuren. In Amsterdam is vanmiddag na een oproep op Facebook geprotesteerd tegen homogeweld. Dat gebeurde bij het homo-monument op de Westermarkt. De actie was georganiseerd na een derde geweldsincident tegen homo's in een maand tijd. Onder de aanwezigen waren waarnemend burgemeester Asscher en korpschef Welten van Amsterdam. De NOS zet het stadiongeluid bij WK-wedstrijden zachter. Veel mensen hadden geklaagd over de herrie van de Zela toeters Regisseurs en geluidstechnici hebben nu opdracht gekregen het stadiongeluid wat weg te filteren. Het Duitse voetbalelftal is het WK in Zuid-Afrika goed begonnen. De Duitsers versloegen Australië met 4-0. De doelpunten werden gemaakt door Podolski, Kloze, Müller en Kakao. Er waren vandaag nog twee wedstrijden. Slovenië won met 1-0 van Algerije en Ghana won ook met 1-0 van Servië. Rabobankwielrenner Laurens ten Dam kan niet mee naar de Tour de France. In de tweede etappe van de ronde van Zwitserland brak hij twee rugwervels en zijn linker pols en liep hij een hersenschudding op. Dat gebeurde tijdens een afdaling. Het weer bewolkt en droog. Morgenmiddag meer opklaringen, maar ook een lokale bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Namorgen wordt het zonniger.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 Had u een doel voor mijn bestaan, beschreef mijn dagen in de tijd. U bent het die mij heeft gemaakt, wat u bedacht heeft is volmaakt, daarom dank ik u altijd. Iedere dag is bijzonder.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 Tot zover het interview met Arie de Gudde. Na de muziek gaan we verder met de Bijbelstudie over openbaringen. We are crying for all the nation broken down. And we are gathered as a people crying out. Mother, open up my life And bring the real thing Open up our families and bring the real thing Open up the church and bring the real thing Open up this culture and bring the real thing